omdat ik daar goed over wil nadenken. Het is nogal een, een stap, als, als die gezet wordt. Um, dus heel simpel, jullie zullen allemaal even geduld moeten hebben. Het Kamerlid Plastelk weet ook nog niet wat hij doet. Het is een zwaar besluit en een grote verantwoordelijkheid, zei hij. De Landelijke Artsenfederatie KNMG neemt afstand... van de handelwijze van neurochirurg Tulleken. Die was vorige week in Innsbroek en vroeg een arts in het ziekenhuis... naar de toestand van Prins Frieso. Via zijn vrouw, en NRC-journalist Jannetje Koelewijn... kwam de informatie naar buiten.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 De Pakistanse regering zal Interpol vragen om oud-president Musharraf te arresteren. De regering wil hem vervolgen voor zijn rol bij de moord op oud-premier Benazir Bhutto. Dat heeft de minister van binnenlandse Zaken gezegd. Bhutto werd in 2007 gedood bij een aanslag in de buurt van de hoofdstad Islamabad. Volgens de regering heeft Musharraf onvoldoende bescherming geboden aan Bhutto... die destijds, net als oppositieleider, was teruggekeerd in Pakistan. Omdat Musharraf al jaren in Londen en Dubai woont... wil de regering de internationale politieorganisatie Interpol inschakelen om hem opgepakt en uitgeleverd te krijgen. Bij Sotheby's in New York wordt in mei... een van de vier versies van het schilderij De Schreeuw van Edward Munch geveild. Het is de enige versie van De Schreeuw die nog in hand is van een particulier. Verwacht wordt dat het schilderij meer dan 80 miljoen dollar opbrengt. Het geld zal worden gebruikt voor de bouw van een museum en een hotel in Noorwegen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of acht. Morgen is bewolking en regen. Later opklaringen. De temperatuur stijgt naar een graad of tien.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 Die van de jagers en vissers van de Noordpool. Vanavond op Nederland 2 in Avro Close-up. Fotograaf Rax. De laatste dagen van de Noordpool. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Roos Severhuizen woont in Griekenland met haar gezin en ze bijt op een houtje. Vanaf vandaag vertelt ze in een dagboek hoe ze het hoofd boven water houdt. En we spreken met Naeda Arangzep, de presentatrice van het tv-programma De Halve Maan. En we willen van haar weten waarom zij zich in de zijlijn van haar eigen programma liet zetten... toen Sharia geleerde Al Haddad te gast was. Dat straks, maar eerst duiken we in het carnaval. Het is de laatste dag van het carnaval in ons land... en bij dit feest hoort onlosmakelijk alcohol. Veel alcohol. De bieromzet bereikte de afgelopen dagen in het zuiden en oosten van Nederland... een absolute piek. In Twente loopt een carnavalsliefhebber rond... die laat zien dat je ook feest kunt vieren zonder drank. Het is de prinscarnaval van Oldenzaal. Prins Erwin drinkt geen druppel. Integendeel, hij waarschuwt er zelfs tegen. Ewout Kiviet gaat af op dit opmerkelijke fenomeen. Het is weer carnaval en dat zullen we weten ook. Als ik hier buiten aankom draait het uh, draaiorgel al uh, de bekende deuntjes. Help even, wat hoort er allemaal bij carnaval? Bij carnaval? Uh, optocht, uh, slingers, confetti, ballonnen. Drank. Drank. <lacht> Op Een goede avond, denk ik, rond de tussen de 15, 20 glazen of zo. Carnaval en alcohol, het lijkt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hier in Oldenzaal hebben ze dit jaar een stadsprins die niet drinkt. Onze prins drinkt geen alcohol. Nou, superprins. Juist, ja, maar carnaval is toch alcohol? ja, Er wordt wel veel alcohol gedronken, natuurlijk, maar ook zonder alcohol kun je echt waar zeker goed carnaval vieren. Daar ben ik van overtuigd. Dus u bent er blij mee? Wij nee, zijn er heel ja, blij mee. Zeker Zeker weten. Ja, ik vind het wel een goed, uh, goed voorbeeld. Ja, Maar ik ga het niet volgen, jij dan? Nee, ik ook niet. U heeft een goed glas in dan? Lekker, lekker wijntje. Proost. Ja, dankjewel. En tot ziens. <laughs> De koninklijke harmonie gaat nu spelen en iedereen staat op van zijn stoel. Waar iedereen net nog zat, is dat nu eigenlijk helemaal voorbij. Iedereen staat op en klapt en de sfeer gaat er nu echt in komen. En daar wordt ook Prins Erwin naar zijn plek gebracht. De stadsprins is getooid in zijn prinsenpak met de grote witte veer. Hij is net gaan zitten hier op zijn podium, Prins Erwin, terwijl de, de harmonie speelt. Um, hoe bevalt het eigenlijk Prins zijn hier in Oldenzaal? Prins zijn in Oldenzaal is, uh, is het mooiste wat er is. Als je ziet wat de mensen allemaal doen hier uh, voor, uh, voor de carnaval. Het maakt heel veel los. Je hebt echt verbroedering op dat moment uh, dat mensen echt uh, van de luie stoel afkomen om dingen uh, voor carnaval te gaan organiseren. Even voorstellen, Erwin Brookhuis is de stadsprins van Oldenzaal. De 41-jarige taxichauffeur drinkt geen alcohol. Hij lust het zelfs niet eens. En ook zijn carnavalsmotto heeft daarmee te maken. Uh, we vieren carnaval in Oldenzaal dit jaar onder mijn motto Glasje op Lodurien. Met andere woorden, glaasje op, laat je rijden. U drinkt niet? Dat niet weg dat ik wel carnaval kan vieren. Uh, ook zonder alcohol kun je carnaval vieren. Uh, Daar heb ik de afgelopen weken wel bewezen hier in Oldenzaal. Dus, uh... U drinkt niet? Het hoort wel een beetje bij carnaval. Hè? Iedereen ziet met bier lopen. Uh... Krijgt u er veel vragen over of valt het wel mee? Nee, goed, in Oldenzaal niet. In Oldenzaal uh, kent men mij en uh, respecteren ze mij en uh, ben ik prins geworden om wie ik ben en niet om wat ik drink. Dus uh, vandaar dat, uh, dat ik in Oldenzaal er totaal geen last van heb. Al mijn vrienden, al mijn bekenden, uh, de raad van elf, die haalt altijd 10 bier en 1 blo. Dus dat is geen enkel probleem. Uh, ze respecteren mij, dus wat dat betreft uh, geen enkel probleem. Nee, nee en buiten Oldenzaal wel? Ja, goed, buiten de, autozaal, de de media hadden wij af, absoluut niet durven dromen... Uh, wat we allemaal uh, over ons heen hebben gekregen omdat ik niet drink. vonden wij heel gek, want uh, ook daarom, uh, omdat ik zo ben... hebben ze daar gedacht van, nou, daar komt echt niemand op af. Uh, wat, wat is daar vreemd aan? Maar Blijkbaar is dat dus heel erg vreemd. En uh, hebben we inderdaad veel media aandacht gehad. ja. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat de prins niet drinkt. Ja, iedereen ieder is een goed terecht natuurlijk, maar dat past niet helemaal bij het... Ja, bij carnaval wordt toch gewoon een, een, een biertje. Ik, ik, nee, ik vind het een beetje raar. Ik vind het niet helemaal kloppen, maar het is persoonlijk een ik natuurlijk. Er wordt vaak geassocieerd ja, dat carnaval er niet ontstaat wanneer je drank kunt drinken of alcohol kunt drinken. En, maar goed, blijkbaar kan het dus ook zonder alcohol. En hebben ze zelfs in de het gepresteerd om een prins te kiezen die niet drinkt. Naast dat de prins bier gewoon niet lekker vindt, is hij ook bezorgd over het vele alcoholgebruik van jongeren. En de volgende morgen kom ik de prins alweer vroeg tegen hier in Oldenzaal. Ja, wat gaat u doen vandaag? We gaan nu naar de school, de Tij het tijcollege, Carmel het Carmelcollege. heet dat hier nu in Oldenzaal. Daar zitten meerdere scholen, zijn daarbij verbonden. En uh, gaan we 1.300 leerlingen toespreken uh, om in ieder geval de hoop uit te spreken... dat ze minder alcohol gaan benutten dan, uh, dan normaal. Dat ze in ieder geval bewust zijn van elk drankje wat ze achterover slaan. Ja, prins Erwin wordt hier tussen alle jongeren door uh, in de aula hier uh, naar het podium gebracht... Hij is weer herkenbaar aan zijn rode prinsen kostuum. Goedemiddag, rood muziek in de Hier staat niet meer dan onze stadsprins, Erwin. Goeie boven, jongen. Allemaal werken? Goedemiddag. Doe je op dit moment op het podium hier uh, in de aula van de middelbare school uh, waarschuwt prins Erwin tegen het gebruik van alcohol. Geen druppel voor de zestiende te drinken. Je bent ook stoer als je geen alcohol drinkt, zo, uh, zo zegt Erwin. En uh, er wordt flink geklapt. Nou, er staat hier een, uh, een groepje jongens uh, en een meisje aan tafel. Nou, jullie hebben net geluisterd naar uh, Prins Carnaval, die kwam hier binnen en die had, uh, die had, een, die had een bepaalde boodschap. Wat zei hij nou precies? Uh, ja, dat als je nog geen 16 je alcohol mocht drinken. En jullie zijn ouder hè? Ja, wij zijn ouder. Wij we zijn wel 16. Uh, of 18. Maar drinken jullie dan heel erg veel? Het uh, verschil per avond. Also, op een goede avond denk ik rond de, tussen de 15, 20 glazen of ofzo. Wel... Nou, dat is best wel veel. Maar ja, dan is het ook wel een, echt een goede avond hè. Maar ja, ja, heb je had dan... te vieren zeg maar? Ja, maar ja, of gewoon een keer avond dat, dat ik doorschiet of zo, maar voor de rest. En anders is het gewoon, ja, tien of zo. Nou, hier iets verderop uh, in de aula zitten vier meisjes gezellig aan de tafel met een uistiertje uh, een en een, uh, een blikje energiedrank. Geen bier vandaag? Nee, ik denk het niet. Vind je nou eigenlijk dat zo'n zo prins carnaval die niet drinkt? Vind je dat normaal of vind je het toch een beetje gek? Um, ik vind het wel een beetje gek, maar ik vind dat hij het zelf niet weten, wat hij wil. Als hij het zo leuk kan hebben, moet hij het zo doen. Ja, want hij zei tegen jullie, hè, als je 16 bent geen druppel, doe je dat ook niet? Um, ja, ik drink wel iets meer dan een druppel. Ja, jij ook? Ja, zeker. Zeker meer dan een druppel. Dus jullie gaan eigenlijk niet luisteren naar Nee, Even ook niet. Ik denk niet dat hij veel mensen trekt die dat ook gaan doen omdat hij niet drinkt. Bij de bar op het feest in de wordt goed gedronken. Wij krijgen nu ook een glas in onze handen geduwd. Ik heb een biertje, de sec ook. En wat denk jij, Erwin? Ik drink spaarblauw op dit moment. Proost. Proost, hè? Proost. Glaasje op, laat je rijden, glaasje op. We hebben nog even een navraag gedaan. Een betrouwbare bronnen verzekeren ons dat Prins Erwin de afgelopen dagen... inderdaad alleen maar spaarblauw heeft gedronken en toch leuk feest heeft gevierd. to the ground van Liza Hennigan. We gaan praten met Naeda Aorangsep. Uh, goedemiddag mevrouw Aorangsep. Hey, hello. U maakt het programma De Halve Maan op Nederland 2... samen met uh, Aad van de Heuvel. Afgelopen vrijdag had u de omstreden islamgeleerde Al Haddad te gast. Uh, alleen u zat niet aan tafel hè, om hem te interviewen. Althans, u kondigde aan... ik ga plaatsmaken zodat hij hier kan komen zitten, hè? Ja, dat klopt. Waarom deed u dat? Wat was de afweging? Uh, nou, de... De belangrijkste afweging was dat wij uh, heel graag wilden dat Sheikh al-Haddad in gesprek zou gaan met onze gast uh, Fuat al-Hadji... ...die wij hadden uitgenodigd om te praten over uh, wat het betekent voor de gematigde moslim in Nederland... ...als figuren als al-Haddad steeds maar van alles roepen. Uh, nee, dingen roepen die vrij radicaal zijn waar gewone moslimkindjes maandag op school last van krijgen... Uh, op een gegeven moment hebben wij gehoord van de woordvoerder van Seigel dat van nou, de wil zelf komen om dat debat aan te gaan. Mm -hmm. Dus wij riepen: hé, hey, Hiep hoor je heel goed, en dan kunnen de, kunnen de gematigde moslim en de orthodoxe Scheichel kunnen met elkaar uh, het debat aangaan. En uh, vlak voor de uitzending uh, kregen wij te horen de wil niet aan tafel met een ongesluierde vrouw. Nou goed, op zo'n moment is je eerste reactie van, nou ja, als hij dat niet wil, dan komt hij niet, dan maar, niet. Lijkt mij ook, doen wij hier ook altijd. Niet dat het vaak voorkomt, maar als het voorkomt, zeggen wij, wij bepalen wie er presenteert. Precies, dat gaat hij niet bepalen. Uh, toen heb ik nog gezegd van, nou, ik wilde zeig, uh, we willen hem wel krijgen in de uitzending... dus mag hij op de eerste rij blijven zitten en vanaf daar, vanaf daar het gesprek voeren met ons. Uh, dat weigerde hij. Ja, dan moet je snel besluiten nemen, want uh, zeg je nee, hij komt niet... Dan betekent dat er geen gesprek is. Dat betekent dat je alleen maar praat over die man. Ja. Zonder dat iemand heeft gezien wie is die man, wat zegt die man, uh, hoe kijkt hij erbij als hij het zegt, uh, wat zegt hij dan, waar staat hij voor. Nou, dat kunnen we op internet wel een beetje vinden toch, wat voor type ja, het was. Ja, dat kun je googlen inderdaad. En je kunt dat, de een schrijft er weer over en de ander. Maar we dachten we willen laten zien. We willen de praktisch van deze discussie laten zien. En wij hebben toen gekozen van, nou dat doen we doordat ik aangeef, ik ga van tafel omdat hij dat vraagt. Overigens uh, had hij gezegd, als ze van tafel gaat, dan moet ze niet zeggen dat dat vanwege mij is. Oh. Nou, dat hebben we natuurlijk wel gedaan. En ik heb gezegd tegen de redactie, vanaf de zijlijn uh, zeg ik wat ik ervan vind. Hm. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe voelde u zich, want ik zou, ik zou me ongelooflijk beledigd voelen als iemand dat tegen mij zou zeggen als vrouw. En, en, maar u stapt daar dan toch eigenlijk overheen, want u zegt, ja voor het grotere goed om die man dan toch aan het woord te laten. Maar was u niet heel ja. erg boos? Was ik Mijn eerste reactie was van als iemand tegen mij zegt... en dat is natuurlijk ook... Hè, ik ben van Pakistanse afkomst... in het verleden is er vaak genoeg gezegd... Uh, toen ik bij de sociale dienst werkte bijvoorbeeld... door deze dame wil ik niet geholpen worden... want ik wil niet door een Turk geholpen worden... Nee. ben ik nooit op ingegaan. Ik ging dan naar de directeur en zei... luister, ik moet even weer tot mezelf komen... ik ga terug en ik help. Want als ik vandaag mag... wil iemand niet door een Turk geholpen worden... en morgen niet door iemand die zwart is... ga ze maar door. En dit is precies hetzelfde door te zeggen... Ik wil niet met een vrouw aan tafel, uh, sluit je de helft van de wereldbevolking ja. uit. Maar Dan is het, was ja, ik daar boos over. Maar, dan kost maar het ik wil u wel... het laten zien. Ja. Maar dan kost het u wel heel veel. Gaat dat niet ten kosten van jezelf dan? Nou, weet je, dat was het dubbele. Als ik alleen maar een uh, presentatrice was geweest, die, die ook vrouw is en daarbij stopt het dan had ik tegen iedere andere vrouw gezegd, zeg nee, drie, drie uitroeptekens erachter. Wat ik voelde is dat ik als maar weet dat wat hier gebeurt niet uitzonderlijk is. Als je kijkt, sommige moslims roepen nu van ja, maar deze man, dat is een uitzondering. Nee, ik kan van binnenuit zeggen, deze man is geen uitzondering. Dit gedachtegoed is geen uitzondering. Dus ik voelde me ook nog eens een keer uh, in die rol als moslimvrouw... als ik naar een grote bijeenkomst in een willekeurig islamitisch land ga... dan zijn de grote religieuze figuren mannen. Daar zie je niet eens een vrouw aan de zijlijn. Vrouwen mogen niet eens een vraag stellen vanuit de zijlijn. Laat staan aan tafel zitten. Maar dat lijkt me een extra reden om juist wel te blijven zitten. Ja, maar daarmee maak je niks duidelijk. Kijk, nu heb ik hem wel gedwongen om in ieder geval uh, het gesprek te voeren. Kijk, hij gaf geen antwoord, want hij heeft geen antwoord. Maar ben ik u niet, dan is het hem wel heel erg gemakkelijk. A, ah, weet je dan niet, uh, hè, zoals bij Nieuwsuur is hij helemaal niet gekomen. Dat nou, lees je, voor de rest denk je, nou ja, het is wel wel. Nu maak je het, is het voor hem ook ongemakkelijk. Denkt want u? hij is ja. ook gewend dat moslimvrouw of andere vrouwen zeggen, nou ja, dan niet. Of, nou ja, maar hij heeft nu toch gewonnen? Hij heeft zin gekregen. Dat ligt er maar aan hoe je er tegenaan kijkt. Hij heeft voor mij niet gewonnen omdat je iets hebt duidelijk gemaakt. Uh, in ieder geval voor mij, persoonlijk, is voor mij persoonlijk is het vuur in mij weer wakker geworden... dat dus die gelijkheid van mannen en vrouwen wereldwijd is die nog niet helemaal oké... Okay, maar in de moslimgemeenschap is die zeker niet oké. Okay. En uh, kun je dus niet vaak genoeg laten zien en erop er hameren... dat dit soort gedachtegoed wel ook in Nederland bij moslims leeft. Ja, en dat, dat, dat, dat, dat kan je alleen maar op hameren door het op deze manier te laten zien... Nou, nee, kijk, dit is een manier. En deze manier doe je één keer. Doe ik, ik geloof niet dat dus de bedoeling is dat ik nu iedere week uh, vanuit de zijlijn uh, debatten ga voeren. Ik hoop het ook niet van u. Nee, op, absoluut niet. Dit is iets wat je één keer doet. Je wordt ermee geconfronteerd vlak voor een uitzending. Je moet snel keuzes maken. Je gaat snel van, doe je het helemaal niet? Dan kan het. Dan heb je geen gesprek. Dan heeft voerad geen ruimte om met deze man in gesprek te gaan. Nee. Wij kunnen niet laten zien. En dan heb ik ook niet de ruimte om te zeggen wat ik ervan vind. Dus je kiest voor iets. Kijk, en daar kun je... Daarvan kan je zeggen... Nou, goed. Daarvan kan je zeggen... Slecht. Ik had wat anders gedaan. Uh, daar kun je natuurlijk... honderd dingen van vinden. En de volgende keer... Dit punt hebben we een, dit maak je één keer op deze manier. Ja, ja. Uh, deze man had, heeft opmerkelijke opvattingen. Hij vindt dat mensen die uh, afvallig zijn bijvoorbeeld... of die overspel plegen in een islamitisch land gestenigd mogen worden. Mm -hmm. Dat zou je kunnen aanleggen, uh, uitleggen als aanzetten tot geweld. Iemand als Esandjami heeft dat gedaan. Mm -hmm. uh, zou dat nog een reden kunnen zijn om helemaal niet met hem in gesprek te willen? Weet je, uh, het kan, maar nogmaals, kijk, deze man staat niet alleen. Het is niet de enige cijfer die dit soort dingen roept. Uh, er zijn ook genoeg mensen in dit land die uh, ook dit gedachtegoed uh, hè, daarachter staan. Dus ja, door te zeggen van ja, je gaat niet met hem in gesprek, daarmee verandert het niet. Of je wel of niet met hem in gesprek gaat, daarmee verander je niet de realiteit dat er mensen zijn, religieuze figuren zijn die geloven dat vrouwen gestenigd mogen worden, die geloven dat God man en vrouw niet gelijk heeft geschapen, mm -hmm. die geloven dat vrouwen alleen maar één rol hebben en dat is moederschap en voor de rest uh, letterlijk en vervuurlijk niet in de samenleving thuis horen. Of je ze wel spreekt of niet, of je doet alsof ze bestaan of niet bestaan, ze bestaan. Ja, en dus moet je met ze in gesprek, zegt u? Ja, moet je met ze of met ze in gesprek, hoewel je echt je kunt afvragen, kun je... Kijk. Uh, mensen in gesprek is niet het goede woord, want hij gaat niet in gesprek. Hij geeft geen antwoorden. Zijn woord is uiteindelijk heb ik de waarheid en that's it. Gods woord staat vast en ik weet wat Gods woord is. Ja. Wat ik hoop is dat je jonge mensen, die voor een deel meegaan in zijn retoriek... dat je die iets kunt laten zien. Maar ja, helpt het dan om op te stappen? Want die zien dan ook dat u toch aan de kant gaat voor hem. Ja, maar, ja precies. En daarvan zeggen, God, toen ik, da toen, ik je aan de kant, toen ik je zag opstappen... kreeg ik letterlijk buikpijn en dacht, wat doe ik nou... Dat je uiteindelijk je mond open en vragen stelde waar hij geen antwoord op had. Ja, want dat geven. deed u vanaf de zijkant, hè, vervolgens? Ja, ja. ja. ja. Er was nog een alternatief. Uh, de Italiaanse journalist Oriana Valacci, die heeft Gomeini wel eens geïnterviewd met hoofddoek. En maakte het vervolgens heel lastig. Ja. Wat heeft u dat nog overwogen? Nee, dat heb ik niet overwogen. Waarom niet? Uh, kijk, twee dingen. Het was een soort dubbelheid, want uh, aan de ene kant wil hij gewoon überhaupt niet met vrouwen... Want hij vindt, dat heeft hij later ook gezegd in Amsterdam en in de NRC, een vrouw kan geen presentatrice zijn, een vrouw kan, geen, uh, kan niet op televisie, een vrouw hoort moeder te zijn. Dus in die zin, wel of geen hoofddoek, uiteindelijk vindt hij dat de vrouw maar één, één, uh, ja, één plek heeft. Maar ik heb hem volgens mij in nieuws weer toch duidelijk horen zeggen dat het ging om een gesluierde, een ongesluierde vrouw. Als, als u gesluierd was geweest, was er ja. geen bezwaar geweest, ja. toch? Kijk, ik ben 16 jaar lang ben ik door het leven gegaan als gesluierde vrouw. Ik heb toen gezegd, toen Cisca Drusselhuis riep, uh, vrouwelijke redactrices met hoofddoek, uh, die wil ik niet, heb ik nooit overwogen om hem af te doen. Mm -hmm. uh, of ik er wel of geen baan meer of minder om kreeg. Ik heb uiteindelijk een paar jaar geleden heel bewust gekozen om de hoofddoek af te doen. Ik heb hem toen nooit afgedaan voor iemand en ik doe hem nooit op voor iemand anders dan voor mijzelf. Dus dat zou ik nooit gedaan hebben. Maar ja, u had, hem, u had hem nu voor zichzelf op kunnen doen uh, om op die manier te vragen wat u wilde weten van de man. Ja, dat had gekund. De antwoorden, kijk, wat ik wou weten heb ik gevraagd. Ik heb mijn vraag gesteld. Die heeft u gehoord, heeft u geen antwoord gegeven Dat antwoord had ik met hoofd ook niet gekregen. Nee, maar u denkt niet dat u het hem dan lastiger had kunnen maken? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. Dus u zegt, ik, ik ga liever aan de kant. Uh, ik laat me letterlijk aan de kant zetten... dan dat u blijft zitten en een kleine concessie doet. Nee, kijk, het is maar wat je letterlijk aan de kant. Uh, dat is, ik sta op van die tafel en ga daarnaast zitten en zeg, vanaf hier voer ik het gesprek. Dat, is, dat kun je zien als ik laat me aan de kant zitten. Mm. Ja, dat kan dat je dat zo ziet. Maar je kunt ook zeggen dat je zegt, oh, je wil niet aan één tafel meer. Dan ga ik gewoon een meter van je, een halve meter van je ja. vooraan zitten. En dan praat ik vanaf daar van je. Ja. Heeft u veel dat reacties gehad? Sorry? Heeft u veel reacties gehad? Ja. Had? En? Ja, verschillende uh, Mensen die zeggen, toen je opstapte kreeg je buikpijn en dacht, uh, wat doet ze nou, dit mag niet en hoe kan dit? Mensen die zeggen van, uh, goh, je hebt nu duidelijk gemaakt, je hebt het laten zien in het beeld waar deze man voor staat. Uh, en alles daar Mensen die zeggen van, ja, je hebt in ieder geval uitgesproken, je hebt vragen gesteld waar je geen antwoord op krijgt. Je hebt laten zien dat deze man flinterdun is en eigenlijk helemaal niets te zeggen heeft. Mm. Tot mensen die zeggen van... Uh, je had het zo moeten doen en je had het zo moeten doen. Ja. En u zelf vindt achteraf dat u de goede beslissing heeft genomen? Ja, ik denk dat wij... Uh, ik zelf als persoon, maar ook als redactie... Je doet dat met z'n allen. Binnen de hectiek van zo'n moment snel besluiten nemen. Wat doe je? Wij voor het juiste hebben gekozen. Ja. Ja. Uh, en als zich zo'n situatie weer voordoet? Uh, dan ga je natuurlijk, dan zou het erg stom zijn om precies hetzelfde op deze manier te doen, want je gaat niet iets wat je al hebt laten zien nog een keer op deze manier laten zien. Mm. Dan kijk je opnieuw en dan kijk je ook alle betrokkenen van ja, hoe ver ga je zelf wel of niet. Dat, dat ja, kijk bij Paul Witteman uh, is er een keer een scheich geweest en toen heeft de redactie ervoor gekozen om op verzoek van een scheich de wijn van tafel ja, te halen. Ja, geen wijn te drinken. Er ja. is ook veel kritiek op gekomen toen. Natuurlijk, maar dat zijn dilemma's waar je voor staat en, uh, en dan maak je een keuze in en van die keuze vindt iedereen wat en een, een absoluut goede keuze of een absolute foute keuze bestaat in deze niet. Oké, okay. hartelijk dank voor uw toelichting. Uh, naar Eda, Arangsep. Dagboek Griekenland. Als Griekenland alles daaraan doet... Om dit nu te implementeren, dan is hiermee zo'n hele harde, wanordelijke vorm van een default is hiermee afgeleid. Hoe slaat een Nederlandse vrouw zich door de diepe crisis? 3,3 miljard euro snijden in lonen, pensioenen en banen. Elke week in Dit is de Dag, op Radio 1, Dagboek Griekenland. Gaat Griekenland failliet of kruipen ze opnieuw door het oog van de naald? Die vraag blijft nog even boven het land zweven. Zelfs nu de ministers van de Europese Unie gisteravond 130 miljard aan steun hebben toegekend aan het land. En hoe is het nou voor gewone Grieken om in een land te wonen dat het op het randje van de financiële af afgrond balanceert? De Nederlandse Roos Zevenhuizen woont met haar Griekse man en haar gezin in Griekenland. We hadden net nog even met haar aan de telefoon willen spreken, maar dat lukte niet. Maar om van dichtbij mee te maken hoe het is om in een land in crisis te leven, maakt zij elke week voor ons een dagboek. En dat hebben we wel op kunnen nemen. We gaan luisteren naar haar eerste bijdrage. Mijn naam is Roos Mavriku Ik ben 32 jaar en woon met mijn Griekse man Nikos en onze twee dochtertjes van drie jaar en van elf maanden op het Griekse eiland Skiros. Vanaf de eerste ontmoeting met Nikos in mei 2006 staat mijn leefje op zijn kop. Eerst met de verhuizing in juni 2007, daarna met de komst van onze twee dochtertjes, maar sinds een lange tijd ook door de Griekse crisis. Deze kwam langzaam maar zeker steeds meer op de voorgrond tot hij een prominente plek kreeg in ons dagelijks leven. Op een gegeven moment ging er in de zomer en na zomer van 2011 een bezuinigingswoede door het land. Alles en iedereen moest eraan geloven. Waar ik het jaar daarvoor nog vrij hard was in mijn oordeel en dacht het wel te weten... zag ik steeds meer waar de echte fouten zaten en wie daar nu voor opdraaien. Het lag een vergaatje op een gegeven moment ook wel als je met twee kleine kindjes in een ijskoud huis zit... omdat stookolie te duur is. Of omdat je niet weet of je het geld voor de inentingen van je baby nog wel op tijd kunt ophoesten. Want met de nieuwe bezuinigingen die de trojka heeft geëist, zal er nog maar 23 euro per maand aan medicatie worden vergoed. Dat dekt nog maar de helft van de bloeddrukmedicijnen medicijnen van mijn man, laat staan de zeer kostbare inentingen. Ook lopen wij al twee maanden achter op de hypotheek van ons huis. Dat hebben wij in 2007 laten bouwen met wat geld dat Nico zelf had en een lening. Omdat het ons toen nog voor de wind ging, was dat geen probleem. Dat dat het jaar daarop in zo'n tempo ging veranderen kon niemand voorspellen. Om ons heen en uiteraard bij onszelf overheerst dit alles een gevoel van wanhoop. Vanmorgen hoorde ik zelfs op het ochtendnieuws dat inmiddels één op de drie Grieken op of al onder de armoedegrens leeft. Godzijdank hebben wij onze moestuin nog, want wat dat betreft hebben de stedelingen het nog veel zwaarder. Om de dag spreek ik wel met mijn zwager uit Athene. Laatst vertelde hij van de armoede die hij om zich heen ziet. Een ongekend aantal mensen dat midden op de dag uit vuilnisbakken plukt. Vrienden en kennissen die van de een op de andere dag hun baan kwijt zijn, failliet zijn gegaan of hun loon met 40% hebben zien dalen. Dit wordt straks bij elkaar nog meer, aangezien de trojka eist dat het minimumloon nog verder wordt teruggebracht. Zogenaamd om weer concurrerend te worden. De enige vraag die in mij opkomt is hoe. Hoe kunnen ze dit verlangen en hoe verwachten ze dat deze mensen, deze gezinnen, nog rond kunnen komen? De prijzen zijn immers niet lager dan in Nederland. De maatregelen zijn onleefbaar. Het gat tussen rijk en arm is enorm. En de middenstand mag zich gemiddeld onder deze laatste categorie staren. Deze werkelijkheid wil men echter niet horen als het gaat om die Grieken. Ook niet dat steeds meer kinderen op scholen honger hebben... en de regering inmiddels voedselpakketjes met voedselrepen aan scholen beschikbaar stelt. Liever houdt men het beeld in stand van de luie, belastingontduikende Griek... die het allemaal maar aan zichzelf te danken heeft... Naast alle rekeningen die zich opstapelen en de hele situatie om ons heen, ben ik dus ook teleurgesteld. Niet in mijn man, niet in dit land, niet in mijn Griekse familie en vrienden. Nee, ik ben teleurgesteld in iedere leider die dit zover heeft laten komen. Grieks en niet Grieks. En ik ben teleurgesteld in iedereen die alle vooroordelen zo makkelijk slikt als waarheden. En zelf niet verder durft te kijken. En het is helaas zoals Albert Einstein ooit zei, een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom. volgende week en rond deze tijd een nieuwe bijdrage van Roos Zevenhuizen... over hoe zij het hoofd boven water houdt in Griekenland. Een vooroordeel is makkelijker, moeilijker te splitsen dan een atoom. Ja, Wat een mooie zin. denk daar maar eens even over na. Einde van Dit is de dag voor vandaag. U kunt het een en ander teruglezen en luisteren op onze website. Dit is de dag.nu. Zometeen Villa VPRO na het nieuws met de Blok en Ger Jochems. Ger vertelt Hello, ons de onderwerpen. was zeker een mooie zin net. Vond ik wel? Ja. Zeg, de staat, de natiestaat zoals wij die nu kennen, is gedoemd te verdwijnen. En dat is maar goed ook. We moeten dat proces met z'n allen zelfs een beetje helpen. Dat vinden Tessel en ik niet, Thijs, maar dat is de kern van het boek De Machteloze Staat van Joop Hazenberg. Hij is historicus, oprichter van de DenkTek Prospect en de piepjonge partij Partij 2030. Dat straks, nu eerst nieuws met Gert Kluk. Radio 1 Het NOS-journaal de voormalige directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Dominique Strauss-Kaan, is aangehouden door de politie in de Noord-Franse stad Lille. Hij had zichzelf gemeld om gehoord te worden over een seksschandaal, maar kreeg te horen dat hij verdacht is. De Franse justitie onderzoekt of een groep zakenlieden en hoge politiemensen een netwerk runde dat seksfeestjes organiseerde. Strauss-Kaan zou op die feestjes zijn geweest. En de vraag is of Stauskaan wist dat de vrouwen op de feestjes prostituees waren en dat ze betaald werden door Franse bedrijven. In dat geval kan een medeplichtigheid worden verweten. De voormalige Franse toppoliticus spreekt de beschuldigingen tegen. De Landelijke Artsenfederatie KMG neemt afstand van de handelwijze van neurochirurg Tulleken. Die was vorige week in Innsbruck en vroeg een arts in het ziekenhuis naar de toestand van prins Friso. Via zijn vrouw, NRC-journalist Jannetje Koelewijn, kwam de informatie naar buiten. Het KMG vindt dat een arts moet voorkomen dat patiëntgegevens in handen komen van anderen. Dat staan in handen van een journalist. En dat zijn hoofdpunten. ANWB ah, de verkeersinformatie. De avondspits is begonnen bij Amsterdam. Staat file op de A10 Zuid na een ongeluk tussen knooppunt Amstel en knooppunt Meer 4 kilometer. De rechte rijstrook is er dicht. En aan de westkant van Amsterdam op de A10 richting Zaandam voor knooppunt Koenplein, 4 kilometer.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 half vijf bij u op deze zender Radio 1. En het is dan wel krokusreces aan het Binnenhof... maar politiek laat zich niet dwingen in een kalenderkeurslijfje. En daarom na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje... met parlementair journalisten. Natuurlijk over de Partij van de Arbeid na Job Cohen. Maar ook over de opmerkelijk praatgrage minister Maxime Verhagen... als het gaat om de dreigende extra bezuinigingen. En daarvoor moet de structuur van onze staat niet nodig... geheel en al op de schop en plaatsmaken voor een civil society... De jonge publicist, denker en global netwerker Joop Hazenberg vindt van wel en legt uit waarom. En in Metropolis Radio een schets van de wonderlijke aanpak van corruptie in Indonesië. Wilt u reageren? Doe dat via onze site www.vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Neurochirurg Kees Tulleken heeft het vertrouwen van patiënten in de medische stand geschaad. U heeft het net in het nieuws gehoord. En dat is omdat, hij, omdat via hem medische gegevens over Prins Friso in de media kwamen. En dat zegt de artsenorganisatie KNMG. Uh, we leggen het nog even uit. U weet het, de vrouw van Tullike, Jannetje Koelewijn. Zij is journalist bij NRC Handelsblad. Ze was bij een gesprek van haar man met een arts van het behandelend team van Prins Frieso. En zette de details uit dat gesprek vervolgens in de krant. Voor de goede orde. Ze had zich wel bekendgemaakt als journalist. Belangrijk detail. Arie Kruseman, goedemiddag. U bent voorzitter van de KNMG. Jazeker. Ja. Uh, u gispt, zoals teletext uh, het formuleert, meneer Tullike. Maar meneer Tullike heeft die gegevens toch niet in de krant gezet. Nee, zijn vrouw heeft die stuk in de krant geschreven. Dat is zo uh, gezet. Maar uh, hij is daar wel mediator in geweest. En uh, ja, ik vraag me af... Hij heeft eigenlijk helemaal geen betrekking met uh, uh, de patiënt. Hij was geen behandeld arts. Dus, dus ja, hij had eigenlijk daar in dat gesprek had helemaal niet moeten plaatsvinden. Tegen welk deel van de uh, uh, van, van eed van Hippocrates uh, druist dit in? Nou, de... de dat is niet zo makkelijk te zeggen. Laten we het zo zeggen. Kijk, er is een discussie of hij het beroepsgeheim heeft geschonden. Ik ga er even vanuit dat hij geen uh, behandelaar is van uh, prins Fiso, Frizo. Hm? Dus wat dat betreft uh, heeft hij niet het beroepsgeheim geschonden. En waarschijnlijk wel die Oostenrijkse arts die hem uh, informatie heeft gegeven. Maar dat, die, dat, is ook, dat gesprek is niet vanzelf op, tot stand gekomen. Kennelijk heeft hij die Oostenrijkse arts benaderd. Even uitgaan dat die Oostenrijkse arts hem niet als consulent heeft uitgenodigd. Want dan heeft hij het beroepsgein wel geschonden. Uh, maar als hij die Oostenrijkse arts heeft uh, benaderd om informatie te krijgen... ja, dat had hij helemaal niet moeten doen. Zegt maar hij, u was dan... daar, hij was daar niet als behandelaar. Nee, ja. en u zegt het is dan ook niet juist dat hij op zo'n moment... als hij daar gewoon op vakantie is en helemaal niets met het behandelend team te maken heeft... dat hij gebruik maakt van zijn titel om informatie van een collega nee. Nee. te krijgen. Nee, nee. nee dat hoor je niet te doen. Hm. Maar ja. u, vindt, u zegt dan eigenlijk ook het omgekeerde, dat het behandelend team niet met hem had mo moet, nee, moeten praten. ook niet. Nee, toen zei ze hem wat advies hadden willen vragen, omdat hij daar toevallig was. Omdat hij een cursus gaf en om, om vanwege zijn expertise uh, van hem een advies wilde hebben. Maar dat blijkt uit niets. Het blijkt eigenlijk dat hij geïnteresseerd was in die informatie over die CT-scan en uh, toen uh, uh, vond dat uh, anderen daar kennis van moesten nemen, omdat dat een nogal gunstig bericht was. Ja, dat is niet aan hem om da daarover te oordelen. Ja, hij vond het in belang van het volk inderdaad ja, om die maar informatie dat hij te delen. Niet, de hoeder van het volk is hij niet. De grote kijk, uh, Nederlandse familie, zoals hij het noemde. Ja, nee, kijk wat hij had moeten doen is uh, kunnen informeren als hij iets had willen doen. Maar in mijn had hij helemaal niks moeten doen mm -hmm. uh, en, uh, en zijn vrouw ook niet. Maar eh, als hij iets had willen doen, dan had ik kunnen informeren bij de, bij de RVD hoe die met die informatie omgaat. Want de RVD is degene die uh, informatie geeft en die doet dat uit, uiteraard in overleg met de echtgenoot van prins Frizo. Want dat is eigenlijk de, de, de gemachtigde op dit moment. Mm -hmm. en, uh, dus de RVD doet dat ook niet zelfstandig. Ja. En als, als, als in de RVD uh, op advies van uh, prinses Mabel... Uh, uh, goede argumenten heeft om, om pas over een paar dagen met berichtgeving te komen. Dan hebben we dat te respecteren. U zegt, uh, dat, de, dat is nogal wat, dat het vertrouwen van patiënten in de medische stand... door de handelswijze van hem geschaad uh, uh, is. Dat, dat, dat is een behoorlijk harde beschuldiging. Ja, ja, nou ja wij, wij zijn er toch echt wel van geschrokken dat, uh, uh, ja, dat er ook gepersisteerd wordt... Uh, door collega Tulleken uh, dat dit uh, eigenlijk in het belang is dat dit eigenlijk best kan. Nee, dat ja. kan niet. Hij zei het bij de EO, hij zei het gisteravond, bij ja, het, uh, gisteravond ook Ja, gisteravond heb ik het programma bij Witte, en Witteman ja. ook gezien. En uh, ja, ik vond het een buitengewoon wonderlijke uh, manier van, uh, van uh, ja eigenlijk uh, verantwoordelijkheid nemen in een proces waar je partner nog deel aan hebt. Ja. Ja. Heeft u nog behoefte om met hem te spreken hierover? Uh, ik, ik ga wel een gesprek met hem daar. Ik, was, ik stond eigenlijk op het punt om hem te gaan bellen. Toen ja. wij belden. voor een gesprek. <laughs> ja. Ja. En, en het nu, is, nu is het zo dat de inspectie voor de gezondheidszorg uh, hem ook wil spreken in ja. verband met wegens, uh, wegens mogelijke schending beroepsgeheim. Wat voor sancties staat die inspectie uh, voor handen? Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik geen oorlog. Ik zou er met de inspectie over moeten praten. Ik, ik, ik, ik wil. Kijk, ik heb heel veel informatie uit de pers gekregen. Op dit moment daar hebben wij ons oordeel over gevormd. Uh, ik weet ook niet of dat allemaal correct is. Sommige informatie is ook wat tegenstrijdig. Uh, dus ik wil van hem zelf het verhaal nog eens horen... en kijken of wij daar een, een opvatting nog nader over moeten ja, ja. formuleren. Is het, maakt het nog uit als de inspectie voor de gezondheidszorg met hem spreekt... en denkt stappen te moeten ondernemen... maakt het dan uit dat hij arts in rust is? Dat hij niet meer praktiseert? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Ik denk dat dat niet uitmaakt... Op dit moment hij heeft zich toch als uh, arts heeft hij zich gepresenteerd. Hij is dan weliswaar uh, niet-praktiserend arts. Maar zolang hij die de, de titel van arts draagt... is hij ook gebonden aan uh, de, de, ja, de, de, de, de code die wij daarvoor geformuleerd hebben. En ja. de verplichtingen die bij, bij rechten horen oplichten. Ja, om uw mening hierover te geven, hè? doet hij dat uit zichzelf? Of heeft u een klacht gehad wellicht, waar u op reageert? Nee hoor, we hebben, uh, hebben hier vanmiddag over gesproken. We hebben uh, geconstateerd dat er heel veel uh, onrust is... Uh, ook op onze uh, mededeling op de website we hebben we al tien reacties binnen... die daar uh, uh, nogal wat verontwaardiging ook ook doorklinkt. En ik denk dan is dat een goed moment om uh, met Tullik ook zelf een gesprek aan te gaan. Zodat hij is, zijn eigen, gewoon uh, in, in, in, in, in, op mijn bureau... zonder uh, toeziend oog van de camera's, om maar zo te zeggen... zijn eigen opvatting nog eens kan uh, toelichten. En uh, dan kan ik dan met hem bespreken. Oké. Okay. Ari Kruseman voorzitter van de KNMG. Ik dank u hartelijk.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 Hoe voorkom je vriendjespolitiek, smeergeld en omkoping? Gisteren kon u horen dat ze het probleem in Polen nog steeds niet helemaal onder controle hebben. Tegen alle regels in kun je daarbij bijvoorbeeld zomaar een hoog kantoorgebouw neerzetten... vlakbij de startbaan van een vliegveld. Uh, op de een of andere een vreemde manier was het zo dat... Een korte periode, een, ja, een soort jaad in de wet uh, ontstond... dat de beperkingen die gelden op de aanvliegroute even niet geldig waren. Maar ja, ondertussen heeft iemand al wel een enorm gebouw neergezet en heel veel geld verdiend. Dan in Indonesië. Als je daar al gepakt wordt en veroordeeld wordt voor corruptie... begint het spelletje gewoon opnieuw. Vanuit een echte vijfsterrengevangenis. Een verslag van Wilma van der Maten uit Jakarta. In het drukke verkeer staan we voor de poort van het hoofdkwartier... van de elite troepen van de politie. Dus de briem op. En Jozef, achter deze grote hekken zitten dus de grootste corruptieplegers... Uh, samen met de topterroristen. De gevangenis wordt wel het Alcatres van Indonesië genoemd. Je deed er onderzoek naar, klopt het? Itu yang jadi pertanyaan. Ini kan kalau katakanlah terutama para koruptor ya. Oke, okay, ya. Yeah. Ada kolam renang, ada tenis. Nah, Het is gewoon een grote giller als ik hem uh, goed begrijp. Uh, hier heb je de beste faciliteiten. een Zwembad, tennisvelden. Ze lopen hier gewoon over het terrein en kopen hun telefoonkaarten. Maar het is voor terroristen en voor de maffia. Tindak tanduk mereka, tahanan dan sipil tidak dikerawi oleh umum karena kan orang mesti lapor ke sana gitu loh. En overdag laten de veroordelen alles aanrukken. Ze hebben tv's, ze komt lekker eten, ze bestellen massagedames. En s'avonds gaan ze naar huis en slapen ze in hun eigen bed. En Caius, ja het verhaal wordt steeds mooier... dat is dus de grootste boef die de staat voor miljarden euro's oplichtte. Hij ging zelfs naar Bali voor een tenniswedstrijd... of met zijn vrouw naar Singapore om te shoppen. En de zaak kwam aan het licht toen de vrouw van deze maffiabaas uh, zwanger bleek te zijn. En dat is gods onmogelijk, want... Hier is geen kamertje zoals in Nederland waar stellen seks met elkaar mogen hebben. Dus raar, raar, hoe kan dat? En toen bleek nadat journalisten zoals Jozef bleven speuren dat de top van de gevangenis erbij betrokken was. En dat de maffiabaas zo'n 25.000 euro betaalde. En de directie van de gevangenis die kocht de immigratie op de vliegvelden weer om. En stuurde s'avonds de politie met deze maffiabaas mee naar huis. we ja. Oh, Daar komt de politie aan. Ja, we moeten mee voor verhoor, want de politie zegt dat we hier niets te zoeken hebben. En Jozef zegt dat we gewoon mee moeten gaan. Laat je maar arresteren, zegt hij, dan mogen we het terrein op. Nou, hier binnen in een kamertje zegt Jozef dat we zijn gekomen om een verhaal over de elite troepen te maken. Want, zegt Jozef... Jullie doen zo ongelooflijk goed werk. Oké. Okay. Voor deze elite troepen zijn deze corruptieplegers een goudmijn. Ze betalen voor alles om een luxe leven in de gevangenis te hebben. Het is ongelooflijk. En ik maak nog een grapje en vraag of de corruptieplegers nog steeds elke avond lekker naar huis gaan. Zegt de sapier. Nee, niet meer. Oké, okay, niet meer. Benieuwd hoeveel geld hij nu kreeg. Maar het lijkt me niet zo verstandig om in deze situatie die vraag aan hem te stellen. En dan mogen we weer gaan. En als troost rijden we met de auto langs de buitenkant van de gevangenis. Daar ligt het zwembad. Tennisbanen. Hier in het eetstalletje voor het politiecomplex... Een vraag aan een van de eigenaren. Heeft u ooit gezien dat die corruptieplegers s'nachts naar buiten kwamen en dus naar huis gingen? Ja, zeggen ze, we hebben wel heel veel dure auto's met geblinde ramen in een uitzien rijden. Ja, we konden natuurlijk niet zien wie er in de auto zat. Maar hij vermoedde al wel dat er iets niet klopte. Want soms worden de buren uitgenodigd om samen met de politie eh, en de elite troepen in de moskee te bidden... En daar zag deze man ook enkele beroemde corruptieplegers. En de moskee ligt buiten de gevangenis. Nou ja, als je dus een kip steelt in Indonesië, dan ga je een vieze gevangenis in. Maar als je de staat voor miljoenen euro's oplicht, dan krijg je dus alle faciliteiten van een vijfsterrenhotel. Verschil moet er wezen, toch? En morgen zijn we wat dichter bij huis met meer corruptieschandalen. Als je Spaans wil leren, dan moet je naar Salamanca. Maar als je paella wil eten of wil weten hoe corruptie werkt... moet je naar Valencia. <laughs> Morgen dus. Corruptie in Spanje. Dat was wel Italiaanse muziek bij, bij, bij Spanje. Hoor ja. je dat? Ja, nou ja. Ach, iedereen maakt wel eens een foutje. Met de foutje. Nou, Goed. Zowel politiek als overheid zijn de aansluiting kwijtgeraakt met het volk. Met u dus. We staan namelijk als volk in de kou en we moeten het zelf doen. De staat is machteloos en is in zijn huidige vorm ten dode opgeschreven. Ja, dat vinden Thessalonik niet, maar dat schrijft Joop Hazenberg in zijn boek De machteloze staat en dat komt morgen uit dat boek. Hij is historicus, medewerker geweest... van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Josias van Aartsen, maar ook oprichter van de denktank Prospect. Een podium voor, quote, jonge, vernieuwende denkers, een quote. En van de nieuwe politieke partij, Partij 2030. Die moet Nederland moderner en dynamischer maken. Klaar voor de 21e eeuw, eigenlijk. Klaar voor de 21e ja. eeuw. Goedemiddag, Joop Hazenberg. Goedemiddag. Over de huidige staat die ze lang zijn leven heeft gehad... Uh, u vindt dat de val van Job Cohen van de Partij van de Arbeid daar een symptoom van is. Waarom is dat eigenlijk? Ja, is het, ja maar bij deze, het, is, uh, het is geen bedrijfsongeval. Het is een, het is een uiting. Uh, we zien veel koningsdramas. We hebben er gisteren eentje bij de PvdA gezien, uh, de maand ervoor bij het CDA. En uh, ik denk dat die binnenkort misschien ook wel bij de GroenLinks gaat plaatsvinden. Oh ja? dit, zijn, uh, dit zijn toch wel de traditionele middenpartijen die uh, uiteen worden gereten door de keuze tussen of we gaan vooruit en hervormen, of we blijven stilstaan en hangen aan het verleden. Uh -huh. En dat is een keuze waar de politiek nu voor staat. Een politiek die nu ook in zijn geheel steeds moeilijker kan handelen. Hè, kijk bijvoorbeeld naar de eurocrisis. En eigenlijk niet weten hoe ze met die toekomst om moeten gaan. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat het, dat het de middenpartijen zijn die machteloos en tandeloos zijn. en dat, het, dat je het van de flanken moet hebben, want dat is eigenlijk eigenlijk wat je zegt nu. Ja, absoluut. Ja, het, het zijn de flanken die het succes nu hebben. Kijk maar naar de opkomst van de SP, de populariteit van de PVV, die met hele makkelijke populistische boodschap eigenlijk uh, de kiezers kunnen verleiden. Maar... Dat is maar een deel van het boek natuurlijk. Maar even natuurlijk, voordat we want, daar ja, doorgaan, want je ja. zei iets intrigerends... want ik zie dat uh, woorden van gelijke streking bij GroenLinks straks ook uh, aan de hand. Met bijvoorbeeld dat Jolanda Sap dus valt. wat zijn de symptomen dan? Nou, dat zou dit jaar wel. Nou, gewoon die gespleten fractie en, uh, ge, en ge, ge, ge, gezeik gewoon in de media. Uh -huh. uh, het feit dat uh, de leden zich roeren. Het feit dat veel jongeren toch moeite hebben met de koers. Uh, de ke keuze is van gaan we nou met de PvdA samenwerken met de SP. Wat zij wil. Of wordt het toch D60... Of misschien een hele, heel deel van de achterban wil. Dat is echt een, een strijd die voortdurend maar een beetje achter de schermen plaatsvindt. Je ziet ook in deze tijd dat veel meer partijen dat er meer strijd is binnen partijen dan tussen de partijen. En dat heeft echt te maken met die veranderende wereld. Vaak over en zie je dan bij GroenLinks ook, uh, wat je zou kunnen denken... dat de fractie, of althans een belangrijk deel van de fractie... waarschijnlijk zonder mevrouw Van Gent, Ineke Van Gent... dat die een ne neoliberale kant op wil met hervorming van de arbeidsmarkt... en dat soort zaken, en ja, dat de achterman ja, nog niet wil? Ik, of is ik, je dat je te veel aan detail? Nou, ja, je maakt een wegwerpend gebaar. Nee, want ik word zo moe van dat, dat woord neoliberaal. En dat moet je zeker niet okay. bij GroenLinks aan beginnen. Maar wel de hervorming, de mm -hmm. het hervormingskabinet... Dat we de verworvenheden van de 20ste eeuw van de verzorgingsstaten moeten gaan opgeven voor een deel om uh, de staat, zeg maar, toekomstverständig te maken. Uh, en om Nederland gelukkig te houden, eigenlijk, om generatieconflicten te vermijden. Weet je, de, allemaal dat soort thema's. Mm -hmm. dat splijt ook een GroenLinks. Ja, Oké, okay, maar dan, dan heb je dus een over het probleem... Ja. een probleem wat partijen hebben. En dat is meteen ook een probleem wat jij hebt. Want jij zegt, die partijen zijn feitelijk ook achterhaald. Ja. Gewoon het begrip politieke partij. Ja, Toch nou, heb nou, het, jij het een... hele begrip ledenvereniging, ledenvereniging. ledenvereniging. Dus ook de vakbonden zitten in zwaar weer. En ook eigenlijk de traditionele maatschappelijke organisaties zitten ook in heel okay, zwaar dus weer. Jouw, jouw politieke beweging... Uh, uh, politie, of partij uh, 2030... is dus ook niet bedoeld als een partij... waar zometeen misschien mensen lid van kunnen worden... maar meer als een soort platform waar denkers... Uh, um, hun ideeën kwijt kunnen om te kijken wat jij er ja. verder mee kan doen. Nou, je, je hebt het heel goed omschreven, want het is inderdaad meer een platform. Het is nog helemaal geen partij. We zouden mee kunnen doen aan de, de verkiezingen van 2015. Uh, maar dat is helemaal geen, geen doel. We willen meer nu eerst een platform worden... waar ja. mensen hun ei kunnen over hoe het anders moet. Nou, je beschrijft uh, een crisis in, jou, in, juli, in jouw ogen bij de instituties, partijen enzovoort. Uh, met ja. name de partijen, maar ook vakbonden, et cetera. Maar je laat het daar niet bij. Je reest gelijk door naar het hele begrip... staat dat staat staat ook eigenlijk op omvallen? Ja, precies. Ja, dus en dat nou, niet drama, ik, ik heb dat niet dramatisch uitgedrukt. Nee, ik vond het wel een mooie anker mooie eigenlijk voor mijn boek. Zoals je het, <laughs> ja, ja. En dan ja. de, de staat, want dat is natuurlijk zo'n zo breed begrip. Om het dan mm -hmm. even iets duidelijker te maken, dan heb je het over de staat. De rechtsstaat, zowel als de verzorgingstaat als de natie. Dus inderdaad Den Haag, de ja, politieke beleid. Ja. Nou, Waar, waar de, de hoofd van het boek over gaat, want het, uiteindelijk is het gewoon onderzoeksjournalistiek, is... Uh, het openbaar bestuur en dan met name dus de nationale politiek... en de nationale overheid. Daar richt ik me op. Dus in hoeverre hebben die ministeries nog macht en invloed... en in hoeverre kunnen de politici ons land nog aansturen. En ik zeg, ze kunnen dat steeds minder doen. Ze dus worden steeds minder effectief. Maar het beeld is nog steeds dat we vanuit Den Haag... zeg maar Nederland kunnen regeren. Ja. En, dat, en die mythe die wil ik echt met mijn boek doorprikken. Laten we daar eens even op ingaan. Want inderdaad, je kunt ook uh, een verdedigingslinie opwerpen... voor de stelling dat de staat zich in toenemende mate met ons wil gaan bemoeien en ICT daarvoor gebruikt. Internet, et cetera, het koppelen van bestanden, et cetera, et cetera. Maar jij zegt, de instituties, de staat staat op kraken. Ja. Noem eens wat verschijnselen die ja. wij zo kunnen waarnemen. Ja, even heel dichtbij is voor de mensen. Is het, is het gaat om, om uh, de Mexicaanse grieprik. Uh, de vaccinatiecampagne tegen HPV, dat is uh, baarmoeder als Dat zijn campagnes die eigenlijk om je eigen gezondheid gaan. Waar historisch lage resultaten uit zijn gekomen. Als het gaat over het rookverbod, gewoon he een wettelijk rookverbod. In de helft van de horeca in Nederland wordt gewoon nog stevig doorgepaft. Als je kijkt naar de kruis op de weg, die worden massaal genegeerd. Je, en je zegt gewoon: de het gezag van de staat is er niet het meer. Het gezag wordt voortdurend uitgedaagd. Uh, ook gezien de, de bedreigingen van, uh, aan politici, aan het rest van politici, links en rechts. Uh, maar ook de rechtsstaat die steeds meer... Uh, uh, ja, uh, ja, toch een beetje lacheriger wordt gedaan. Hè? Die aanvallen van wilders uh, op de rechtsstaat bijvoorbeeld ook. En je ziet dat, dat, dat de hele... Op de onafhankelijkheid alle... van rechters met name. Ja, maar dat ja. alle instituten van de staat zijn op dit moment echt in het de defensief. En ze proberen wel wat. En ze komen dan met uh, handvesten burgerschap, zoals het vorige kabinet mm -hmm. heeft gedaan... om toch maar die burgers in toom te krijgen. Misschien ook meer met privacyregels. Maar uiteindelijk zie je dat, dat wij als burgers niet meer luisteren... Mm -hmm. naar wat de staat ons voorschrijft, ook als het onze eigen veiligheid gaat. En daar vallen gewoon doden bij. Oké, okay, dus daar zie je de erosie van het gezag van de staat. Van ja. de nationale staat hebben we Van de nationale staat. Wat geeft ja. jou het idee, want dat beschrijf je ook in je boek... dat een deel van wat de nationale staat nu doet... dat we daar verder niet meer kinderachtig over moeten doen... en dat dat groter, namelijk in Brussel, vanuit Europa... dat dat door Europa overgenomen moet gaan worden. Waarom ja. zou de burger daar wel genoegen mee nemen... en daar wel naar luisteren als het toevallig één stapje hoger... en wat, wat meer omvattender is? Ja. Uh, dat is nodig omdat het moet... Uh, oh, dat ja, is, het, is heel, ja, het is heel simpel. Het uh, gaat niet over, uh, over, over stemmen trekken... maar over wat er nodig is in Nederland... wat er nodig is in Europa. Je ziet een toenemende verwevenheid van economieën... van culturen, van mensen, van groepen... Van, van echt alles wat ons bindt in onze samenleving. En dat is allemaal grensoverschrijdend geworden. We zijn allemaal Grieken geworden sinds 1999. Uh -huh. Er zitten voor honderden miljarden euro's aan Europese bankgelden... vanuit Noord-Europa in Zuid-Europa vallen die landen om... Hè? We zitten met 27 verzorgingsstaatssystemen in Europa. Die, staat, die systemen die moeten beter op elkaar aansluiten. Want als je het, het niet doet, dan krijg je dus geen... Uh, uniformiteit. En dat betekent dat uiteindelijk zo'n eurocrisis zich gewoon elke jaar weer kan herhalen. Mm -hmm. En dat kunnen we niet meer. Uh, dat hebben we geprobeerd. Om te zeggen, nou, we doen het gewoon een beetje rustig aan. Mm -hmm. Maar de wereld van het zo snel en die, en die integratie van culturen en van mensen van de economie gaat zo hard, dat wij moeten dus eigenlijk een soort sprong voorwaarts gaan maken. Vijf jaar geleden... Ja, wacht, maar ik even, gedaan, even, maar even, nu even een stapje terug. Ja. Want je beschrijft een aantal verschijnselen, een aantal crisissen, crisisjes, wellicht. Uh, maar de conclusie, uh, de staat staat op omval vind ik nog steeds een te ruige sprong. Ik bedoel, wil je er ook mee zeggen dat uh, met de eurocrisis en Griekenland... en noem hmm. het maar, dat het oplossend vermogen van elke staat tot nul gereduceerd is? Ja, eigenlijk wel. Maar waarom van Europa dan niet? Zegt, omdat dat moet, omdat er altijd iets moet zijn. Maar hoe verkoop je dat gezag dan wel? Nou, omdat het in Amerika wel lukt. In Amerika is de schuld van. Maar uh, misschien is Europa geen Amerika en zijn de Europeanen geen Amerikanen. Nee, het is, maar, het is toch, uh, hoe verkoop je als nu het gezag tanende is in de nationale overheid? Waarom zou een Nederlander ineens wel dat gezag uh, uh, erkennen van een, van een federale overheid vanuit Brussel? Nou, omdat we ons we uh, worden uh, gaandeweg steeds meer bewust van het feit uh, van de noodzaak tot die Europese integratie. Omdat dat de enige manier is om onze Europese waarden en om onze Europese verzorgingsstaatssystemen, om die. Hand, ...hanteerbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan de tekorten op de... Uh, gewoon op, ...niet alleen op geld, maar ook gewoon qua mensen. We, hebben, we gaan, moeten heel veel mensen gaan importeren... ...om die tekorten op de arbeidsmarkt... met name in de zorgsector, om die rond in 2025... Uh, ...te handhaven. Dat betekent dat je die interne markt... ...gewoon helemaal open moet gooien. Dus er komt veel meer verkeer van mensen op mm -hmm. ons af. Uh, en, dat en dat betekent bijvoorbeeld ook... ...dat je naar een Europese uh, AW leeftijd moet. Gewoon om die systemen mm -hmm. wat synchroner te maken. Want die euro, die dwingt ons ook... Uh, in zeg maar, dat, dat format van die grote staat. Ja. Maar je zegt nu, ja. uh, aan de ene kant zeg je, het gaat zoals het gaat... en ik noem een paar verschijnselen en die, en die trek ik door... en dan ben je bij het ondergang van de staat. Aan de andere kant zeg je, het gaat zo om wat het moet. Maar dat is iets anders. Het gaat zoals het gaat. Hoe zie jij dan die integratie in Europa uh, wel voortschrijden dan? Nou, ik denk dat we een strategische... Want we zien nu, even tussen haakjes, ja, sorry nog... Ja. maar aan de eurocrisis geef je zelf als voorbeeld... dat het oplossend vermogen van de gezamenlijke staten nul is. Ja, omdat we hebben gekozen voor een economische integratie... maar dat niet hebben gekoppeld aan een politieke integratie. Maar Daardoor... dat is niet voor niks, hè? Dat is niet voor niks. Nee, dat omdat, lukte dus kennelijk niet. Nee, omdat het stapje, nee, want we hebben dus een vlucht vooruit genomen op het economische vlak... maar niet op het politieke ja. vlak. Dat is de fout En je geweest. zegt, en dat is of we willen of niet, dat moet gewoon gaan gebeuren. En dat zal ook gebeuren. Ja, we moeten het corrigeren. En als we dat niet doen... dan zullen die verschillen tussen Noord en Zuid alleen maar groter worden. En dan zullen. He, uiteindelijk gaat het erom dat globalisering dwingt je... in een bepaald korset. En dat betekent dat je een goede arbeidsmarkt moet hebben... dat je een goed investeringsklimaat moet hebben, een goed onderwijsstelsel. En als je het niet aan die voorwaarden houdt... Mm -hmm. Dan ga je nat. En ja. dat is nu gebeurd met Ierland, het is gebeurd met Portugal en met Griekenland. En dat gaat ook met Italië en Spanje gebeuren. En met verder zeg je dus, voors. dit moet nu eenmaal. En één ding is zeker de huidige structuur. De huidige politieke structuur, politieke partijen. Uh, de huidige regeringen. Die moet je daar niet voor hebben, want die kunnen dit niet. Dat is een te grote stap voor ze. Het moet radicaler. En ja. eigenlijk misschien hè, wel van onderop. Het moet een soort burgerstaat worden. De burgers zullen het heft in handen moeten ja, aan nemen. Aan de ene kant, het is wel het dubbele, de, dubbele van mijn, de dubbele kant van mijn boodschap. Aan de ene kant, ja. inderdaad, die, gewoon die Europese uh, natie. Precies. Die zeg maar, als een groot, grote, systemische zoommachine boven je hoofd hangt... waar je eigenlijk verder niet zoveel last van hebt. Het is gewoon allemaal geregeld. Zeg maar. Aan de andere kant... Uh, om, ook omdat er geld op is voor die verzorging staat, moeten mensen meer zelf gaan doen. En ja. dat kan ook dankzij internet kun je ook veel makkelijk organiseren. Mm -hmm. Maar verhoudt zich dat met zichzelf? Want dat was een vraag, inderdaad, die ik had. Nou, je ziet de afgelopen 10, 15 jaar al een veel sterkere toename van uh, zeg maar, regionale structuren. ook uh, regionale media, zijn de afgelopen 15 jaar veel populairder geworden. Omdat. Het nationale uh, domein waar die grenzen vroeger voor zaten... met uh, hekjes en vlaggetjes, uh -huh. dat is allemaal aan het verdwijnen. En daardoor willen mensen zich meer op dat lokale oriënteren. En dat betekent dat je daar ook eigenlijk meer die sociale cohesie moet gaan vormgeven. Dus mensen moeten meer gaan doen, maar ze kunnen het ook zelf meer gaan doen. En dat zie ik ook, en dat is ook een generatieverhaal uiteindelijk, bij mijn generatie. Het is trouwens ook mijn generatie. Dan heb je die... het over de netwerk, de, de, de, de, de, de internetgeneratie. Uh, generatie. De netwerkgeneratie, ja, de do-it-your-own-generatie, ja. do mm -hmm. nou, daar heb je allemaal labels voor. En die netwerkgeneratie die is ook mm -hmm. aantoonbaar, veel meer pro-Europees en veel meer kosmopolitisch... Ook laag opgeleiden dan ouderen. Daar zit echte generatieconflict in. Mm -hmm. Heel kort, blijft er nog een rol over voor de staat zoals we hem nu kennen? Ja, want we hebben een aantal basisdiensten nodig. En we hebben recht en zekerheid nodig. En veiligheid. Want ik kan absoluut niet de nationale staat afschaffen. Maar hij moet gewoon drastisch worden hervormd. We hebben toch een soort déjà vu. 1966. Ja. Wil het flauw, natuurlijk. Blauw, maar, maar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo is dat. Maar, ja, maar, je, maar je weet hoe dat eigenlijk is. Vol? Nou, bestaan nog steeds. Ja. Ja, ja, ja, maar hoe? Midden in dat waarvan jij ziet dat het aan, aan erosie onderhevig is? Nooit vergelijking met geschiedenis maken. Oké, okay, heel verstandig is, antwoord. Ja, de geschiedenis haalt, haalt zich wel, maar altijd op een andere manier. Zo, Zo is he? het. Zoiets. Maar hartstikke interessant. Joop Hazenberg, De Machteloze Staat. Een boek uitgegeven bij de Geus. Vanaf morgen in de winkel. Ga dat zeker kopen. En lees eens over hoe het ook zou kunnen in deze 21ste eeuw. Misschien wel zou moeten. Laten we het afwachten. Heel erg hartelijk bedankt en veel succes, Dank Joop Hazenberg. Kijk, maar was je behoorlijk strafbaar net? Wat heb ik gezegd? Gaat dat kopen? Zei ik dat? Dat zei je, of zei je dat niet? Ga wat lopen, zei oh, ik. ga wat ja, lopen. Ga. Oud. ga wat lopen. Ga wat lopen. Leuk, benadruk het nog even. Zometeen na het nieuws zijn wij bij u terug met Villa VPRO. Met ons eigen politieke vragenuurtje. Want het is wel reces, maar niet hier in Hilversum. Tot zometeen. Natuurlijk kunnen we het hebben over slechte jaarcijfers en faillissementen. Maar trots in bedrijf heeft het liever over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 Van alle kanten.